4 uur, Jo met het NOS-journaal. Ambulancepersoneel in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Flevoland... gaat maandag actie voeren. Dat is nodig, zegt Cabo FNV... omdat de cao-onderhandelingen met de werkgevers zijn vastgelopen. Bovendien is er volgens de bond sprake van een extreem hoge werkdruk... waardoor regels voor bijvoorbeeld veiligheid en hygiëne... niet altijd worden nageleefd. De acties duren in eerste instantie een week... maar Cabo FNV sluit verlenging niet uit... Australische NAVO-troepen hebben per ongeluk twee Afghaanse jongens doodgeschoten in Uruzgan. De Australiërs zagen de twee aan voor Taliban-strijders. De Australische troepen waren in gevecht met de taliban. Ze sloegen een aanval af waarbij ook de jongens onder vuur werden genomen. De commandant van de internationale troepenmacht in Afghanistan heeft zijn excuses aangeboden aan de familie van de jongens. In het centrum van Goorlen in Brabant zijn plaatselijke Ajax- en Feyenoord-fans met elkaar op de vuist gegaan. De twee groepen kwamen elkaar tegen in een e-tent en kregen ruzie. Buiten ging het vervolgens mis. De politie arresteerde zeven mannen, allemaal rond de twintig jaar. Eén daarvan verzette zich tegen zijn arrestatie. Hij is met geweld aangehouden en geboeid naar het bureau gebracht. Een andere man raakte gewond. Hij is behandeld in het ziekenhuis. In Eervoort worden dit weekend de voorlaatste wereldbekerwedstrijden van het seizoen geschaatst. De 1500 meter bij de vrouwen is gewonnen door Irene Wüst in een baanrecord. Diane Valkenburg en Marit Leenstra werden tweede en derde. Bij de mannen heeft Stefan Groothuis op de 1000 meter de tweede plaats gehaald. Het goud ging naar de Amerikaan Brian Hansen. De eerste 500 meter is gewonnen door Jans Meenkens. En bij de vrouwen eindigde Thijsje Oenema als derde op de tweede 500 meter. Het weer overwegend bewolkt en droog. Later vanavond kans op lichte regen of motregen. Morgen overdag droog en zonnig. Het wordt dan zo'n 6 graden. Na het weekend meer zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS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 Fleuriel flacons 1 plus 2 gratis? Ja, 2 gratis! Schapruimen bij Macro. Met onvoorstelbare kortingen op speciaal geselecteerde artikelen. Zoals veel schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten. Zo doen we dat bij Macro. Partner voor ondernemers Nederland. Heeft u wel echte groene stroom? Check alle groene stroomproducten op hier.nu. Kom nu schapruimen bij Macro. Elvieve Haarproducten, 50% korting. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de avond. Hans Smit. Meer gitaar. Ja, leuk hè. Gitaarjongens hier aan de tafel, dan krijg je dit. En dan ben je helemaal de regie kwijt meteen, vanaf het begin. Welkom terug bij Opium. Uh, Arthur Ebeling en uh, Henny Vrienden. Die uh, zijn hier een beetje aan het, uh, ja, het soundchecken of uh, in ieder geval imponeren, dat is duidelijk. Hij staat de maandag, uh, spelen zij met uh, uh, een aantal andere grote giederisten, onder wie Jan Akkerman uh, spelen zij in de grote zaal van Carré... Ik ga straks ook een gesprek met ze voeren. En ook met René van der Pluim. Hij is programmeur van de Schouwburg. Dat is Schouwburg hier in Amsterdam. Waar vandaag het programma Brandstichter 2013 begint. Alvis Hermanis, een letse regisseur. Vijf voorstellingen die hij heeft geregisseerd. Die zijn tot begin april in de Schouwburg te zien. Eerst eens even bellen met Cornel Maas. Want vanavond is er ook weer op je televisie. En het leuke is, June Noah heeft net haar album hierachter gelaten. Not Guilty. Ik hoop, uh, Cornel, dat ze voor jou ook nog een exemplaar heeft. Goedemiddag. Ja, ik hoop het ook. En ook zelfs, want ja. het klinkt zeer uh, aanlokkelijk uh, wat zij doet, moet ik zeggen. Ja, zeker. Ja. En wat? ze is inderdaad, ik hoop dat ze onderweg is naar de Lamar. Ja, ze is net weg hier. Nou, hartstikke goed. je rijden. Een, ja. Mooi op tijd zometeen ja. voor uh, onze live-uitzending vanavond. Mm -hmm. uh, we gaan het ook hebben over de grens van de grap, net als jij zojuist. Ja. Hou het zit zitten niet, maar wel Pieter Deks, de kabinetier, die neemt het culturele nieuws door. En die wil ook nog wel een paar voorbeelden van grappen geven waar hij enige moeite mee heeft gehad. Ja. Uh, Claudia de Breijersen. die heeft dan net haar première gespeeld in het theater. Een heel kaal, sober programma met alleen muzikanten. Veel zang en liedjes en verhalen. En daar komt ze over vertellen. Mm -hmm. En uh, nou, je noemt net de stad Schouwburg. Daar werd afgelopen dinsdag zomaar opeens... tijdens het jubileum van het Niel op Amsterdam... de groep Bois parel uitgereikt aan Halina Rijn. En Halina Rijn is ook bij ons. Want die komt praten over uh, de nieuwe serie Charlie... die de avro vanaf maandag over een week gaat uitzenden. Maar er is een hele onorthodoxe een bijna mannelijke verpleegster speelt. Je ziet daarvan daar een kans als je er niet eerder zag. Dat is uh, veelbelovend. Alina ja. Rijn, vanavond. Feest. Uh, en muziek dus van Juno. En Jasper KB ja. heb je ook al genoemd. Hollandse ja, meesters en Hollandse meester, klopt. Ja, ja, Nou, nou het uh, compleet nou, programma. We zullen wel weer aan, ons uit onze voegen barsten, maar dat is mooi. Wie, nationale Kunst en uh, Cultuurdag dan natuurlijk. Hè? Ja, ja. Even <laughs> overal half elf, Nederland 2, Opium Televisie. Dankjewel, Cornel Maas. Jo, dank, hoi. hoi is Radio 1 Opium. Vijf trucks met uh, decors en kostuums, requisiten. een ware invasie bij de Stad Schouwburg in Amsterdam. Dit weekend is daar uh, gasten te zien. De eerste voorstelling in een serie van vijf... met als bindend element de letse regisseur Alvis Hermanis. Re uh, René van der Pluim is programmeur van de Schouwburg. Uh, je bent min of meer verantwoordelijk voor het feit dat, uh, dat het uh, festival... Want zo kun je het wel noemen, een soort festival, plaatsvindt. De serie duurt tot begin april... Um, die die Hermanus, want het heet brandstichter. Is dat iemand die iedereen in vuur en vlam zit? Uh, als je hem gezien hebt, eenmaal zijn werk wel, denk ik. Maar in u, Nederland is hij echt? nog niet heel erg bekend. Uh, er zijn al wel een paar voorstellingen de afgelopen tien jaar van hem in Nederland gepresenteerd. Maar als je op straat willekeurig vraagt: ken je Hermanis? Dan nee. is dat nog niet zo. Ik moest ook maar wie, wie, wie is deze man? Wat, wat, wat maakt hem zo bijzonder? Dat je denkt van hij moet absoluut een keer bij het Nederlands publiek worden geïntroduceerd. Nou, er zijn uh, eigenlijk twee uh, redenen, twee belangrijke redenen. Allereerst dat zijn. Uh, manier van regisseren eigenlijk per productie anders is. Dus uh, waar sommige regisseurs zich bekwamen in één aspect... zie je bij hem dat eigenlijk elk project uh, verrassend uh, uh, signatuur krijgt... waarvan je soms denkt, is dat van dezelfde regisseur... als dat andere project wat dat hij dus, gemaakt Dus uh, het heeft. is niet erg herkenbaar wat hij doet? Nou, er is uh, in, in de stijl is, het, is er weinig herkenbaarheid. Maar wat wel de alle voorstellingen eigenlijk bindt, verbindt, is... Um, de ongekende hoogtes waartoe hij zijn acteurs weet uh, te brengen in ah, de voorstelling. Het leuke is dat uh, hij ook met Nederlandse acteurs en actrices werkt, onder andere Elsie de Brouw. Een van de voorstellingen die te zien is, is Wassa, uh, ja. begin april, als ik me niet vergis. Ja, de laatste. Ja, klopt. Uh, Katja Herbers die speelt daar ook in en die uh, heb ik gesproken. Die vertelt iets over zijn manier uh, van. Uh, uh, ja, uh, regisseren. Even luisteren. Het is iemand die echt heel precies weet wat hij wil... en die een heel duidelijk concept heeft voordat hij begint met regisseren. Dat legt hij uit en vervolgens laat hij zijn acteurs totaal vrij. Het enige wat hij wil is dat het echt is. Hij laat aan ons ja, de ruimte om een figuur helemaal gestalte te geven... zoals wij dat willen, wij acteurs... Uh, het enige moment dat hij onderbreekt... is als hij het gevoel heeft dat het niet meer logisch is. En dan zegt hij... Uh, There's no logic. No logic, no logic. En dan moeten we het opnieuw. Dus hij is heel dwingend in zijn vormgeving... en laat zijn acteurs totaal de ruimte om... Ja, gelooft in de creativiteit van zijn acteurs. En zie je dat dan nou ook terug is? Nee, dat, dat hij dus enerzijds heel erg uh, duidelijk uh, stelt van zo moet het... en verder laat hij het een beetje los. Ja, nou ja, het, het worden... die karakters, die personages... worden echt allemaal mensen van uh, vlees en bloed. Ja. En... Uh, Soms uh, zijn er wel eens voorstellingen waarvan je denkt: ja, die, het personage blijft een talking head, maar hier wordt het echt uh, een mens met wie je, al is het een heel vervelend personage in het stuk, je toch uh, enige empathie voor gaat uh, voelen. Ja. En een belangrijke rol daarbij, bij, bij dat uh, overtuigend zijn van, van de producties, is dat hij heel gedetailleerd met, ook met, met requisiten en dergelijke werkt. Ja. Er zijn een paar voorstellingen, we laten er twee zien die, waar dat voor geldt. Dat is de voorstelling van vanavond zommergesten, Maar ook Wassa, waarin het, uh, er eigenlijk replica's van huiskamers van honderd jaar geleden... of de voorstelling van vanavond, de Fabergé Villa, die buiten Sint-Petersburg staat... die is eigenlijk één op één gekopieerd yeah. op het toneel... Uh, dus we gebruiken ook de volle breedte van de 30 meter van de Rabenzaal-opening. En daar staat, een twee, verdiepingen, staat een, huis. een twee verdiepingen huis. En wat hij daar dan aan heeft toegevoegd... is dat het uh, vanwege het stuk in vervallen staat. En uh, eigenlijk een huis in ontbinding is, wat je, wat je ziet. Ja. Uh, dus Het is vergaan, glorie. Maar gaat dat niet heel ver? Ik bedoel, je moet het toch hebben van de overtuigingskracht van het spel van de acteurs... en, en, en niet tot, tot in de details van elk vaasje... En elk... Ja. Nou, um, dat gaat ver, maar um, het gebeurt niet zo vaak ook dat dit, dit soort voorstellingen op die manier gemaakt wordt. Dus daarom is het voor ons als Schouwburg ook wel heel erg leuk om een paar keer zo'n soort voorstelling ook te presenteren. Ja, ja, ja. uh, Henny Vrienden, ben, ben jij een, een theaterbezoeker? Ga je veel ja. naar, naar voorstellingen toe? Als je dit zo hoort, zo'n Alvis Hermanis, zo'n zo letse regisseur? Dat wil ik graag zien. Ja? Ja. Ja. Wat, wat trek je daarin ja, aan? Vaak, uh, is, dat, ik heb niet, natuurlijk niet zo heel vaak tijd, maar ik ga wel heel graag. Wat me aantrekt is, is die, uh, uh, die tegenstrijdigheid. Het... Het... Uh, het, het toneelbeeld zo maken, de wereld zo maken dat hij correct is... en dan iedereen loslaten. En ik, ik kan me zo voorstellen dat iemand beter speelt... in een wereld waar hij in gelooft, mm -hmm. als hij daarin staat. Ja. Ja. Maar abstract kan, leeg kan natuurlijk ook. Maar het, het trekt mij wel aan. En ik vind het altijd fijn als ik... Uh... Ergens zit en, en ik moet heel lang kijken voordat ik begrijp hoe, hoe die wereld in elkaar zit. Ja, ja, ja. ja. je Herbers die vertelde dat het voor uh, mensen die in, in Duitsland deze voorstelling al gezien hadden, deze, uh, dat uh, was s avonds dan dat laatste, ja. van die vijf. Dat, dat, alsof het een magische ervaring is. Had jij dat ook? Want je hebt natuurlijk die voorstelling ook al, allemaal al gezien. Ja, ik heb ze gezien. En uh, het magische zit hem vooral um, erin. Althans, dat is wat Hermanisch probeert... dat hij eigenlijk op drie levels probeert de toeschouwer aan te spreken. Uh, op intellectueel niveau, op emotioneel niveau... maar ook op een sensualiteit. En de, dat laatste aspect met name... Uh, gecombineerd met die eerste twee maakt tot een heel andere theaterervaring dan de gemiddelde toneelvoorstelling. Hoe doe je stel. dat? Hoe, hoe spreek je mensen aan aan uh, sensualiteit? Uh, aan? Kom maar kijken. Kom je maar wordt maar kijken, verliefd lopen. op die spelers. Ja, ja op die manier. Ja. Ja, ja. De, de voorbereiding, wat, uh, nog even een, een, een uitspraak van Katja Herbers over het proces. Het is niet alleen maar de tekst leren en, en, en, je, en je goed inleven. Ja, ja, Inleven gaat verder, want alles wat er voor en daarna een rol heeft gespeeld ja. voor het goed spelen van die rol... dat moet je ook mee uh, meekrijgen. Mee ja, hij... Laten we even naar Katja luisteren. Hij wil wel dat je helemaal precies... dat wij alle acteurs dezelfde herinneringen hebben... aan wat er voor aan het stuk, wat er aan vooraf ging. En daar uh, komen we toe door te improviseren. Dus er is bijvoorbeeld... Ik kom in het stuk terug. Ik ben de dochter van Elsie de Brouw. Wassa, de, de vrouw waar het over gaat in, dat, uh, in het stuk. En uh, ik ben... Ik ben tien jaar geleden weggegaan en ik kom na tien jaar weer terug. En we hebben bijvoorbeeld ook geïmproviseerd hoe ik tien jaar geleden ben weggegaan. Hoe dat was, hoe dat afscheid ging. Zodat we een collectieve herinnering hebben daaraan. En er is ook bijvoorbeeld er is een, een kind vermoord. Of tenminste, dat wordt gesuggereerd. En dat hebben we ook geïmproviseerd, zodat iedereen... Ja, zelf de voorstelling daarvan heeft. En dat die, die mate van specifiek zijn... levert heel veel op. Ja, een andere acteur, een Belgisch acteur... Benny Klaasens, die vertelde dat hij... ook met alle acteurs in een sauna moest gaan zitten... en dat hij champignons moest zoeken in het bos. Oké, okay, ja, ik ken niet uh, alle geheimen... van de repetitieprocessen, maar het klinkt... vertrouwd voor zijn manier ja. van werken. Ja, ja, ja. Ja. Goed, het zijn vijf stukken. Uh, sommige gasten hebben, hebben, hebben gehoord. Wassa uh, is dan het laatste. Er zijn nog drie andere. Als je ja. nou zegt, van we, we kunnen ze we niet alle vijf nee. bekijken... welke springt er wat je... Uit. Uh, ja, je zou er eigenlijk twee moeten zien... om iets van die uh, veelkleurigheid van zijn manier van werken iets beter te zien. Maar als ik er één kan uitlichten... volgende week, donderdag en vrijdag, hebben we The Sound of Silence. Dat is een voorstelling die, die hij uh, met zijn eigen acteurs uit Riga gemaakt heeft. Over een groep jonge mensen eind jaren zestig in het Russische uh, Riga. Die wel iets hebben gehoord van uh, wat er gebeurt van Flower Power en in het Westen. Maar toch in dat totalitaire regime daar te weinig van doorkrijgen, maar er wel naar op zoek zijn. Mm -hmm. En het is een drie uur durende uh, voorstelling zonder tekst... Zonder tekst ja. waar de hele tijd de score van alle Simon Garfunkel-songs... zachtjes of hard in allerlei vormen gespeeld wordt. En je komt in een soort feel-good-sfeer... over een tijd waar uh, iedereen nog mooi en gelukkig was... en verliefd op elkaar werd Ja, yeah, dat waren nog eens tijden. Dat Geweldig. waren nog eens tijden. Ja. Dankjewel, uh, René van de Pluim, Brandstichter, het festival dat je rond Alves Herman is. Te zien in de stad. Schouwburg van Amsterdam tussen vandaag en 6 april. Meer informatie op de site van de Schouwburg ssba.nl Zit zitten hier twee gitaren aan tafel met twee heren erachter. Ik zou zeggen brand maar los. Ik vind het wel gezellig. Ga maar wat spelen. Je wilt meteen muziek? Ja, doe maar ja. ja. Halleluja! Time voor een fine guitar picking. Well along long time, I've been living in a real criminal way, yeah, finally the Lord Almighty himself personally came steaming my way, yeah. well, the river on my heart has found this No more. The Lord has found me. The Lord has found me. van de gitaar. Gitaarjongens, onder die geuze naam spelen maandag 12 van Nederlands beste gitaristen samen in Carré. Jan Akkerman, Harry Saxioni, Daniel Loos, nog veel anderen. Eh, onder hen ook Gretsch-specialist Arthur Ebeling en Henny Vrienden. Vandaag op een Gibson. Uh, was het moeilijk om deze hier bij elkaar te krijgen? Eigenlijk Henny? Um, nee, eigenlijk niet. Uh, ja, het was moeilijk om een keuze te maken. Want er zijn natuurlijk in Nederland heel veel gitaarjongens. Ik, ik schat een 80.000. <laughs> en... Uh, ja, dat, maar uiteindelijk uh, heb ik gekozen voor uh, allemaal mannen... die ik ooit in een fase van mijn leven op een podium heb zien staan. Ik herinner me nog dat ik 16 of 17 was. En dat ik Jos Kooijmans in een morsige dancing in Tilburg... met de golden earrings... Earrings, nog. Zag. En dat ik uh, de, de drummer, uh, Jaapie Egermond, uh, Frans Kassenburg... Uh, de, de bassist Rino Scherzer, heb ik niet gezien. Ik kon maar alleen maar kijken naar die sharp-looking... Gitarist. Ja, met, ja. Een, met een prachtige gitaar. En hij was mijlenver, jaren van mij ver, verwijderd. En nu blijkt dat we even oud zijn. Dus hij, hij was al heel snel heel ja. erg goed. Ja. Nou, de, die ervaring heb ik, had ik ook met Arthur. Die zag ik een keer op de Nieuwmarkt spelen. En ja, de, dat is het eigenlijk. De ja. Mensen die ik heb zien spelen waarvan ik denk... oh ja, zo kan het ook. Arthur, was er voor jou ook zo'n George Coymans? Iemand uh, Niet speciaal gitaar, maar wel uh, gitaarmuziek. B buitenlands of, of een Nederlandse. Uh, leer, uh, veel bij mij Amerikaans, hmm. vrees ik. Ja. En ook Engels. Ja, ja. Uh, uh, het grappige is natuurlijk wel niet, dat jij uh, uh, uiteindelijk in, in Doema, dat je bas bent gaan spelen. Ja, wat ik erbij moet zeggen, ik zit dus ma uh, maandagavond uh. Uh, in Carré tussen uh, de twaalf beste gitaristen van Nederland. Ik ben een gemankeerde gitarist. Ik ben een bassist. Ja, en dat komt die wordt toch niet het... helemaal voor vol aangezien door de nee, dat is. Nou, sommige bassisten worden wel voor vol aangezien. Jij uh, <laughs> Dat zeg ik niet, maar sommige. Maar wat er aan de hand was, dat ik in het eerste bandje waar ik in ging spelen... Uh, was er een intellectuele organist en dat was de baas van het bandje. En die wist alles en die zei, nadat ik daar zes weken gitaar had gespeeld... Vrienden, volgens mij zitten er twee snaren te veel <lacht> op dat instrument... ga jij maar bassen. En Met, zo is het gekomen. En zo is het gekomen. Ja. Maar, maar het is duidelijk, want deze Gibson uh, is de neem ik aan van jouzelf. Je hebt veel meer gitaren thuis. Die guitar, daar blijft iets heel bijzonders voor je. Ja, nou wat mijn. kijk, echte goede gitaristen zoals Arthur hebben het niet nodig. Maar de gemankeerde gitarist zoekt iedere dag opnieuw naar de gitaar die de belofte in zich draagt. Als ik die gitaar heb, dan word ik beter. Ja, ja. En daarom heb ik er zoveel. Ja. Het is nog niet gelukt. Want eigenlijk of... is één gitaar is genoeg. En voor een, een, ik, ik moet het nog even zeggen. Ik was voor, voor de documentaire die wordt ook gemaakt over gitaar, jongens. Zoals ik bij Ilko Gelling. En dat, is, ja, dat weten wij allemaal. Is de grote mm -hmm. gitaarlegende die al niet meer speelt. En ik zat op een bankje. Ergens een Rotterdamse etage. Naast de grote Ilko Gelling. Tussen ons in lag zijn Gibson. Die alles heeft meegemaakt. Echt, dat geloof je niet. Vanaf 1960 of zo. Hij raakte hem niet aan. Maar ik kon. Ja, de ontroering, dat instrument te zien, uh, ja, dat doet mij heel veel. Ja, ja, ja. Maar, maar hoe, hoeveel gitaar heb jij, uh, Artje? Een stuk of twaalf. Is dat genoeg? Of heb jij ook nog steeds het gevoel van... ik ben op zoek naar de ultieme gitaar, zoals niet dat heeft? Nee, dat, uh, ik heb... de uh, Nee, die heb ik uh, wel. <lacht> <lacht> Daarbij, ik merk dat ik me overal wel op red. Ik, ik was in Ierland op mijn reservegitaar, Japanse, die brak... Waarop uh, gitarist uit het publiek me zijn Epiphone leende. En ik dacht, zolang ik een ventilator en mijn echt heb, ben ik het toch. En dat ging net zo goed. Ja, J Jij speelt op Gretsch, uh, Henny op Gibson. Uh, uh, elke gitarist in Nederland begint toch met een Egmond, als ik me niet vergis? Ja, Egmond. Uh... Engels gitarist. Oh, is het Engels? Nee, ja. nee. De, alle, alle Nederlandse... Nee, ik bedoel het Nederlands merk. Maar de Engelsen begonnen op Egmond. En daarna hoofdverheid. Oké, okay. John Lennon. Maar de Egmond is, is de gitaar waar wij mee opgroeiden. Dat was mm -hmm. de enige bereikbare. En hij, dat was de slechtste gitaar ooit gebouwd. Die, die trok al krom in de brochure. <laughs> en, en je... je Echt graag, je, je moetjes, je, weet je wel, die, die, je krijgt van die moeten van de speler, ja. van, van die snaarindrukken. Ja. Die zitten bij de Egmond tot je eerste coach. Ja. Dus dan, dan weet je wat je afleidt. En dat hebben wij allemaal doorstaan. Die, die heb ik op zolder liggen. Zou ik <laughs> nou, die meenemen? Dus nee, laat hem liggen. Laat, laat hem liggen. Hem liggen hè. Het is inderdaad een centimeter hoog liggen. Ja, wat, wat neemt, neemt iedereen aanstaande maandag hier in Carré? Neemt, neemt uh, een, ja, een gitaar mee, dat lijkt me logisch. Maar, maar verder, uh, wat, wat kunnen we verwachten? Wat voor nummers? Nou, Wat ik gevraagd heb, omdat uh, ik, ik, het is toch ook het verhaal van de elfjarige jongen die voor een et etalage van een gitaarwinkel staat te kijken en zo'n gitaar bemachtigt. En de rest van zijn leven dat ding bij zich houdt. En voor mij is het echt een paspoort naar een andere wereld uh, geworden. En wat ik graag wilde, is dat al die gitaristen uh, teruggingen naar hun jeugd en een eerste liedje speelden. En dan kom je voor grote verrassingen in staan. Want voor bijvoorbeeld Pablo van, van, van de Poel, die 21 is... is uh -huh. zijn jeugdliedje natuurlijk een ander jeugdliedje dan mijn jeugdliedje. Ja, ja, uit ja. de middeleeuwen. Arthur, ja, wat was jouw uh, jeugdliedje? Ja, ja pour moi la viva commencer, hè? Huh? Omdat ik drumde en mijn vriendje van zeven gitaar speelde. En hij zong dat en ik vond dat geen mooi lied. En toen, daarom ben ik zelf gitaar gespeeld. Zodat ik mijn eigen keuze van liederen kon gaan doen. Ja, dat is, dat is Johnny Hallyday toch? Of niet? Johnny Hallyday, oui. machtig. Ga je dat ook maandag te zullen gaan ja, doen? Ja, en dat is ook de enige keer in mijn leven dat ik het ga spelen. Daarna nooit meer. Vrees ik. Want dat is heel erg. Hé, hey, even uh, wat, uh, gitaar, gitaarjongens. Uh, we hadden eerder... Uh, uh, uh, Veloski, in de uitzending, die is er ook bij. Zijn er geen gitaarmeisjes, dat we het een beetje gemeen kunnen, kunnen houden. Oh, je komt u aan een uh, delicate vraag. <laughs> ja, het is een moeilijke vraag. Zijn er grote schilders, zijn er grote componisten, uh, zijn er grote. Ik, nee, er zijn vrouwen die prachtig Bonnie Riot en hier in Nederland Connie van Binsberg. Maar yeah. Kijk, ik vind een, een man knapt op van een gitaar. Hè? Je hangt zo'n ding voor je buik en je, en je ziet er meteen tien jaar jonger uit. Een vrouw heeft het niet nodig. Die is al mooi. En dan het is dubbel, Het is roze. Roodverven. Ik vind een vrouw en een gitaar. Ik vind het moeilijk. Is dat sexy? Ik vind het moeilijk. Ah. Maar een man, een Chad Atkins, een held van mij, die speelt zes uur tot hij in slaap valt op de bank. Dat doen vrouwen niet zo, voor nee. loopjes en nee. dingen. En het is pielen. Gitaarspelen pielen, ja. is pielen. pielen. Alt, een heel leven lang pielen. Dat doen vrouwen ook niet. Oké, okay. het, het wordt wel gepield, maar dan door Heren aanstaande maandag. Hey, ja. Arthur, Arthur, Arthur nog, ik, bedoel, ik weet dat je dat uh, alleen maandag gaat spelen... maar een heel klein stukje Johnny Hallyday nu. Ah, oui. Là où le soleil est le vent, là où mes amis et mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant Cacao de gitaar solo Merci beaucoup. Merci jongens, uh, zijn het en het blijven het. En aanstaande maandag zijn ze door hier in Carré. En er zijn nog kaarten. Hennie en Arthur, dank jullie wel. Heel graag gedaan. We gaan maar naar de 80 seconden. Elke week geven wij uh, iemand 1 minuut en 20 seconden de tijd om, uh, om ver te komen. Junoa stond hier ooit. En u ziet wat er van gekomen is. Deze Friese saliste, die werd tweede tijdens het televisieprogramma De Avond van de Jonge Muzikus. Ze won verschillende prijzen, stond in de finale van het Prinses-Christina-concours... en de Amsterdamse cello-biennale. Inmiddels heeft ze Friesland ingeruild voor Parijs... waar ze studeert aan het Conservatoire National Supérieur de Musique en de danse de Paris. Hier is celliste Larissa Groeneveld, eh, die kondigt haar aan. Daarna heeft ze een enorme indruk op mij gemaakt... zoals hij zich vol overgaven en verven stortte... in het laatste deel van het Elgar cello-concert. Een onbevangenheid en spontaniteit... En vuur en vlam, wat zij daar liet zien en liet horen, was enorm overweldigend. Een talent waarvan wij hopelijk nog veel zullen horen. En daarom beveel ik haar aan voor de 80 seconden. De 80 seconden van. En dan komt ze. Dana De Vries. Voilà pourquoi ze studeert op het conservatorium Nationale Sibero de muziek en de danse de Paris. Uh, pour elle, la vie va commencer, Dana de Vries gaat even aan tafel zitten. Be be be Bevalt het je in Parijs? Fijn? Ja, heel ja? erg. Ja. Ja, het klinkt een Friese cello anders dan een Frans eigenlijk. <lacht> um, nou, volgens mij, ja, iedere cello klinkt anders. Ja. Maar of echt verschil tussen Fries en Frans weet ik eigenlijk niet. Nee, maar maar, maar hoe, hoe, hoe gaat het daar? Is het, is het studeren van s morgen vroeg tot s avonds laat veel uh, wisselende uh, docenten? Of is er één docent die jou helemaal uh, vormt? Hoe um, gaat dat? Ik heb daar twee docenten. Dat zijn Michel Strauss en uh, Guillaume Palletti. En uh, Guillaume Palletti is de assistent. Ieder, dus iedere, iedere cellen-docent heeft een assistent. Dus ze zijn vier in totaal. Ja. En, en, en dus soms is de, de assistent de docent en dan weer de docent? Nee, ik heb gewoon twee keer per week heb ik les. Dan heb ik één uur van mijn echte, echte docent en één uur van mijn assistent. Aha. En de rest van de week is het gewoon op je, op je zolderkamertje ja. studeren? Ja, ja, serieus? Ja. ja, ja. Of op, sta, ben je inmiddels ook zo ver dat je in de metro geld verdient? <laughs> Nou, nee, maar daar ga ik ook nooit spelen. Nee? <laughs> dat is maar heb ik al zo'n idee, van dat de uh, studenten in Parijs die muziek doen... die gaan dan in de metro zitten, maar dat is niet zo. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee, nee. Wat, wat zijn de, de dromen? Je wil heel ver komen, neem ik aan. Ja, nou, ja, eigenlijk mijn droom... Ik wil gewoon heel veel spelen, dat is gewoon voor mij wat ik gewoon heel graag wil. En mijn droom is om gewoon heel erg veel met orkesten te gaan soleren. Mm -hmm. En op dit moment ben ik bezig met het Dvořák cello-concert... en dat is gewoon het concert voor de cellisten, dus... Ja, dat heel graag. Maar ja, of de kans komt, weet ik natuurlijk niet. Nee. Waar, waar ligt dat aan? Uh, voor dat concert? Ja, nee, sowieso. Om, of, je daar, of je er komt. Waar, waar ligt dat aan? Geluk? Uh, Tuurlijk, hard je, moet, je moet hard werken. Maar... Hard werken, ja. Ja. ja. Nou, heel veel succes daarbij. Dank wel. Uh, ja, we, hou, we houden je in de gaten. Dana de Vries. bedoel, je hebt gehoord wat June you Noah, know, die heeft al een album gemaakt nadat ze yeah. hier is begonnen. Dus <laughs> je weet het zomaar nooit, wie er luistert, bijvoorbeeld. Klopt. Goed, uh, veel succes en een goede reis terug naar Parijs. Dank u wel. Dank je wel. Dana de Vries. Um, en tot zover opium voor deze week. Um, uh, ja, volgende week zijn we er uiteraard weer um, uh, met allerlei onderwerpen. Um, uh, straks om, uh, even kijken, na, na, vlak, na, vlak na half vijf begint hier op... Uh, Radio 1, het uh, sportforum. Dat wordt vandaag gepresenteerd door Henry Schut. Die gaat u zo vertellen wat daarin zit. Ik neem alvast afscheid. Ik wens u een fijn weekend. En ik hoop dat u volgende week weer naar dit programma luistert van de AVRO op Radio 1. Het heet Opium. Henry. Ja, goedemiddag. Wij hebben inderdaad het sportforum en ook uh, de sport van de dag. Bijvoorbeeld de World Baseball Classic. Die is begonnen met Nederland als regerend wereldkampioen. Ze kwamen voor het eerst vandaag in actie. De World Cup schaatsen in Airfood. Dag 2. Zometeen een overzicht van heel veel afstanden die er waren vandaag. En ook atletiek. De Europese kampioenschappen indoor. Heel veel sport dus vandaag. En er was ook al wat te bespreken over de afgelopen week. En dat doen we met Eddy van der Leij. Twente Watcher kan ik die uh, noemen. Voor het AD onder andere. Met Toon Gerbrands van AZ. De algemeen directeur van die club. En met onze vaste gast Tom Boot. Zometeen even na half vijf na het journaal met Jeroen Tjepkema. Radio 1. NOS journaal. ambulancepersoneel in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Flevoland gaat maandag actie voeren. Dat is nodig, zegt de apvk FNV... omdat de CAO-onderhandelingen met de werkgevers zijn vastgelopen. Een van de pijnpunten is de hoge werkdruk. En dat leidt ertoe dat regels voor veiligheid en hygiëne niet altijd worden nageleefd. De acties duren zeker een week. In Tilburg is een man met zijn auto een politiebureau ingereden. De man ramde eerst een slagboom op het terrein... en reed vervolgens door de glazen pui het bureau binnen kwam tot stilstand bij de bezoekers Bali. Niemand raakte gewond. De man van 52 is aangehouden. Volgens de politie was hij verward. Australische NAVO-troepen hebben per ongeluk... twee Afghaanse jongens doodgeschoten in Uwuzgan. De Australiërs zagen de twee aan voor Taliban-strijders. De Australische troepen waren in gevecht met de Taliban. De commandant van de internationale troepenmacht in Afghanistan... heeft zijn excuses aangeboden aan de familie van de jongens. En de omstreden verbreding van de A27 bij Utrecht is niet nodig. Uit nieuw onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht blijkt dat de bak waarin de huidige snelweg ligt... relatief gemakkelijk plaats kan bieden aan meer rijstroken. Het kappen van een deel van het bos aan Melisweert is dan niet nodig. dat waren de hoofdpunten. Het weer. Met Willem en Robert. Ja, de bewolking overheerst nu en ook morgen is dat het geval. Maar daarna ziet het weerbeeld er echt anders uit... en krijgen we een voorproefje misschien van de lente. Maar eerst gaat er nog wat lichte regen vallen. Dankzij een frontaal systeem, een zone met bewolking en dus ook wat neerslag, dat nog over gaat trekken. Dat gebeurt vannacht en misschien dat het morgen vroeg nog wat miezert in het zuiden. De minima liggen vannacht net iets boven het vriespunt, alleen tijdens opklaringen kan het kwik net iets onder nul komen en de kans daarop is het grootst in Zuid-Nederland. Morgen overdag is het droog, maar ook dan dus bewolkt. In het noorden breekt af en toe de zon door en het waait nauwelijks, er staat een zwakke wind uit de noordelijke richting en het wordt gemiddeld een graad of 6. In de nacht naar maandag wordt het helder en vriest het licht, maar dan de maandag overdag. De zon schijnt volop. De wind is gedraaid. Komt dan uit zuidoostelijke richting. En brengt zachte lucht mee. Maandag wordt het 8 tot 11 graden. Kortom, lente dus. En dat blijft het. Met op dinsdagsmiddags lokaal al 15 graden op de thermometer. Nou, samengevat: morgen nog wat bewolking en een gat of 5. Na het weekend koude nachten, maar zon overdag en middagtemperaturen veelal boven de 10 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie. vielen bij Rotterdam op de A20... richting Hoek van Holland, tussen knooppunt de plein en Rotterdam Centrum, 4 kilometer. Er staat een auto stil, de rechte rijstrook is dicht. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn, met Henry Schut. Goedemiddag, het was de sportweek van het tunnelincident. Ook van het overlijden van Mr. Vitesse, Theo Bos, Van het ontslag van Steve McLaren bij FC Twente. En van het verdere demasqué van Michael Bogert als het gaat over dopinggebruik. We praten erover in ons sportforum met Twente Watcher van het AD, onder andere Eddie van der Leij. Met algemeen directeur van AZ, Tom Gerbrands. En met onze vaste gast Ton Boot. En verder is er aandacht voor de sport van vandaag. De World Baseball Classic bijvoorbeeld. Nederland speelde zijn eerste wedstrijd tegen Zuid-Korea zojuist. Deed dat fantastisch, daar gaan we straks over napraten. Er is World Cup Schaatsen vanuit Erfurt, onder meer met Irene Wust in een waanzinnige vorm. En we beginnen met Atletiek, dag 2 van het Europees kampioenschap indoor in Göteborg. Gisteren was er net geen medaille voor Nederland. Op de meerkamp voor de vrouwen, Romana Fransen werd vierde. Vandaag en morgen is de meerkamp bij de mannen met een echte topfavoriet namens Nederland, Ilko Sint-Nicolaas. En die houdt kamp. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met Sint-Nicolaas? Uh... Ja, volgens nog goed. Uh, ik, ik heb een beetje een uh, aarzeling in mijn stem. Want de eerste twee onderdelen waren echt perfect. 688 op de 60 meter was een persoonlijk record. Verspringen, net geen persoonlijk record, maar heel ver. 671 stond na twee onderdelen op de eerste plaats. Maar nu is het kogelstoten aan de gang. Hij heeft een persoonlijk record van 1446. En heeft tot nu toe uh, 1375 gestoten. En dat moet beter. Uh, hij staat dan wel op, op ons schedule, zoals het zo mooi heet... Hè? Uh, uh, richting de... De hoogste plaats hier maar mogelijk is. Vier onderdelen vandaag, straks nog het hoog springen. Maar die kogel, dat moet nog uh, ietsje beter. Hij heeft al twee pogingen gehad. En heeft zo dadelijk een uh, derde poging en laatste poging bij het kogelstoot. En het zou mooi zijn als hij hem, die kogel, boven de 14 meter kan stoten. Pelleritveld ook een uh, meerkamper aanwezig. 6,95 op de 60 meter, was ook goed gedaan. En uh, 6,95 bij het verspringen. Staat op de tiende plaats na twee onderdelen. En moet ook uh, flink aan de bak, want hij heeft al twee. Twee ongeldige pogingen bij het kogelstoten. Verder nog meer goed nieuws hoor. Ik kan alleen maar goed nieuws melden. de Schippers, 60 meter. Een persoonlijk record, 7-15, heel snel. Uh, vijfde tijd in totaal, door naar de halve finale. En uh, Jamil Samuel, 7-34, ook op de 60 meter. En ook zij gaat naar de halve finale. Mark Nauws, enige tegenvaller vandaag tot nu toe. Laatste in zijn serie op de 1500 meter uitgeschakeld. En nu kijk ik naar het scherm en zie ik Madia Gafour klaarstaan. Omdat zij de 400 meter gaat lopen. De halve finale. Ook knap dat ze hier is gekomen. Liep goed gisteren. En loopt onder andere tegen Cox, een uh, Engelse. En ik ben benieuwd of uh, Madia Gafour door kan naar de finale. Uh, wat valt er nog meer te melden? Dat uh, Elco Sint-Nicolaas nog steeds bezig is aan zijn kogelstoten zijn derde poging. Uh, daar wachten we op uh, in Gothenburg En dat we ook nog Fabian Florent krijgen, de hinkstapspringer. Die gaat om tegen half zes beginnen aan het hinkstapspringen. Maar dat duurt altijd een tijd. En ook nog Thema Kupers, die gisteren zo goed liep op de 800 meter. Die gaat uh, straks over een half uur, iets minder dan een half uur, zijn 800 meter lopen. Op dit moment uh, een Madia Carrefour in de baan voor twee rondjes van 200 meter op de 400 meter dus. Maar het gaat eh, volgens nog niet echt lekker met haar. Ze loopt in baan 2 en loopt in laatste positie. Nu gaan alle dames bij elkaar komen. En een valpartij van de Russische. Eh, dat betekent dat er één concurrent uitgeschakeld is. Maar het wordt heel lastig. Want ze loopt als allerlaatste Maria Gafour. De finale zal te ver weg zijn. Want ze kan de andere dames niet meer bijbenen. Halve finale wordt het eindpunt voor Maria Gafour. Op de 400 meter. Maar het was al heel fijn dat ze erbij was bij dit EK. En dat ze de halve finale heeft gehaald. Ze komt nog in de buurt van de Engelsen, maar eindigt in haar halve finale als vijfde. En een finale is net een stapje te ver weg. En die je dankjewel voor nu. Je houdt ons op de hoogte. Onder meer dus van die meerkamp bij de mannen. Het gaat ze dan op de voorlaatste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen. Volgende week gaan we nog naar Herenveen voor de wereldbekerfinale. Is er opnieuw succes vandaag voor de Nederlandse schaatsers. Irene Wust bracht in Erfurt met een nieuw baanrecord de 1500 meter op haar naam. En ze was heel erg veel sneller dan de rest van het veld. En Jan Smekens was weer oppermachtig op de 500 meter. Het zijn zomaar twee van de wedstrijden die zijn verreden vandaag, Sebastian Timmerman. Want het was een vol programma, hè? Ja, het was een uh, beetje sprintersdagje. Je had ook nog de meter bij de heren. Uh, de ploegenachtervolging zat er ook nog bij. Uh, dus het was inderdaad een, uh, een volle dag. Maar de prestatie van Wust die stak er toch wel wel echt bovenuit dat was ja, toch wel de rest? twee seconden en 71 honderdste het verschil met de nummer twee Diana Valkenburg trouwens en Marit Leenstra op twee seconden en 77 honderdste Goeie, op de dat. derde plaats ja dat is echt uh, uh, zelden vertoond zo'n groot verschil met de rest van het veld twee weken geleden voor de vierde keer uh, wereldkampioen allround geworden dan denk je van, nou, misschien zit er toch een klein... nou, dipje wil ik het genees noemen, maar een kleine neergang in, in de vorm... Hè, op, op weg naar het laatste grote doel van dit seizoen... de weken afstanden van over drie weken in Sortie. Uh, maar ja, daar, daar was, viel helemaal niets van te bespeuren. Ze, reed, deel deel. Het, uh, nee, ze reed ontzettend goed. Uh, uh, vanaf het begin af aan een hele nette race, hele goede race qua rondetijden. Dikke verbetering van dat oude baanrecord... dat al zes jaar op naam stond van uh, Arnie Vriesinger... Um, je zag heel veel rijders ook op de duizend meter. Bij de heren bijvoorbeeld. Waar we dadelijk nog verder op terugkomen. Uh, in de laatste ronde tegen een soort muur aanrijden. Omstandigheden in Erfoort... zijn niet optimaal. Hoge luchtdruk. Maar ja, daar was maar bij af... Wust, uh, Wust, Ja, precies. Ja. Daar was niets van, uh, van te bespeuren. En als je dan ziet hoe makkelijk uh, ze eigenlijk reageert daar afloopt. Nauwelijks uh, uh, extreem vermoeid lijkt. Heel koeltjes. Laten naar we even afloop... naar luisteren dan. Dan, het... dan is dat uh, heel erg indrukwekkend. Of het praten net zo makkelijk ging als het rijden. Ze was dus oppermachtig met een gigantische voorsprong. Maar ze wil zich nog altijd niet rijk rekenen voor de WK-afstanden. Vergeet niet dat uh, Nesbit er nog niet is. En uh, Sablikova doet ook niet mee. Dus ik denk dat die zullen straks allemaal op WK-afstanden wel mee meedoen. En dan zal het ook iets scherper zijn bij sommigen. Ik bedoel, sommigen komen ook nu net over. Uh, Richardson doet vandaag niet mee. Dus ze zijn ook wel wat afwezigen. Maar uh, ja, goed, ik moet mijn eigen plan trekken. En daarin uh, past deze race gewoon heel erg goed. Daar ben ik heel blij mee ja, dat nou praten gaat makkelijk, ze is wel heel bescheiden. <laughs> ja, he, ze, zoekt, ze, zoekt haar ze zoekt, eigenlijk naar concurrentes. dat deze eerder dit seizoen vlak voor de week al ruimte ja, ook. denk ik, Richard de dus ook meter, allerlei namen nee, inderdaad, maar ja, de, uh, ik moet nog maar zien of Nesbit dan in de buurt komt van, uh, van zo'n tijd vandaag. Goed, het is nog drie weken weg, die weken afstanden. Dus daar heeft ze wel, uh, wel gelijk in. Maar uh, dit was heel erg indrukwekkend in ieder geval. Over indrukwekkend gesproken. Jan Smekers is bezig aan een indrukwekkende race. Hè. Hij won weer de 500 meter. Ja. Nou, is dit een afstand waarop we de laatste jaren gewend waren... dat er heel veel verschillende mensen wonnen? Ja. Betekent dit nou dat de internationale top smaller wordt? Of is Jan Smekers gewoon zo? Nou, heel Nou, Jan Smekers is, uh, is gewoon heel constant... En, uh, het is zijn vierde overwinning van het seizoen, zijn derde op rij. Hij heeft op één wedstrijd na altijd op het podium gestaan... van de wereldbekerwedstrijden. Nou ja, dat zegt genoeg. Hij is de, de, de constantste rijder van het hele veld. Prachtig duel met Kato dat hij wint met een tiende van een seconde. We bleken ook de nummers 1 en 2 van deze 500 meter. En Jan Smeekens is echt hard op weg om uh, uh, in ieder geval hard mee te gaan doen... groots mee te gaan doen voor uh, de gouden medaille bij de weken afstanden. Ja. En uh, in de breedte gaat het ook best wel goed met Nederland. Ronald Mulder staat nu ook weer eens op het podium. Michel Mulder viel een beetje tegen. Die eindigde op de zevende plaats. Maar Smekens uh, is er ook gewoon echt beter dan de rest op dit moment uh, in de breedte. En die boekt dan zijn derde overwinning op rij ook. Hè, naar zegen in Harbin en in Calgary. Maar hij was toch nog verrast met dit succes. Nou, als je naar het hele seizoen kijkt, uh, niet echt, omdat het natuurlijk super goed gaat met uh, allemaal podiumplekken. Alleen, uh, na de World Cup in Calgary, waar ik een Nederlands record reed, zijn we nog uh, naar Colalbo geweest met Brand Loyalty, waar we hard getraind hebben. De uh, trainingswedstrijd vorige week uh, was eigenlijk de slechtste van het jaar, dus dan uh, ga je hier wel naartoe dat, je, dat er nog wat aan het werk en de winkel is. En, uh, dus, nou, het valt altijd uh, allemaal in elkaar. We goed gaan opgelet de... bij de mediatraining <laughs> Ja, precies. Een kleine name-dropping zat er nog tussen. Uh, bijzonder verhaal op de duizend meter hè? Ja, zijn ploegenoot. ik zal die naam niet noemen, Stefan Groothuis... <laughs> uh, wordt daar tweede en uh, verovert achter het Brian Henson trouwens uit Amerika. En verovert daar het eerste ticket voor de WK afstanden in, uh, in Sochi. En dat is natuurlijk wel een apart verhaal. Uh, vorige week heel open geweest in een interview uh, bij de NOS en in NUSport over de psychische problemen die hij uh, afgelopen zomer heeft gehad. Het gebeurt niet vaak dat een topsporter... die nog volop in zijn actieve carrière zit... Uh, zich zo kwetsbaar opstelt. Groothuis besloot dat om wel te doen. En uh, hij heeft blijkbaar de problemen van zich afgepraat, bij wijze van spreken. Ja. Uh, sowieso een moeilijk seizoen gaat ook vanwege dat virus. Dus wat dat betreft denk ik dat uh, iedereen het hem volkomen gunt... dat hij als eerste een Nederlander... Uh, het ticket veroverd voor de weken afstand in sortie. Tweede ja, wordt ja is. Want dat is nogal druk bezet. Ja, in de, op de Duitsers. Uh, daar moeten we echt twee, uh, namen, twee grote namen buiten de boot gaan vallen. Ja, even nog de andere twee afstanden dan van vandaag. De ploegenachtervolging bij de mannen. Dat Altijd ging net interessant, goed. Interessant, want wie rijden ja. daar en hoe doen ze het? Ja, nou, dat ging net goed. Dit keer waren het Kramer, Verwij en Bergsma. En eerst moest Bergsma een gat laten vallen. Uh, uh, en in de slotronde Koen Verwij. Kramer moest dus keer op keer wachten. Uiteindelijk wint Nederland wel weer voor de derde keer dit seizoen. Maar het verschil met Korea was slechts 1200 honderdste van een seconde. De Polen deden het heel goed voor de derde op 58 honderdste van een seconde. Dus daar moet nog wel weer even geëvalueerd worden... over de manier van rijden van de Nederlandse blok. En de samenstelling daarvan. En de eigenlijk... samenstelling, ja. Blokhuizen ontbrak nu. Ja. Um, nou ja, wellicht krijgt hij volgende week in Heerenveen weer een kans. Maar uh, het zag er niet lekker uit in nee. ieder geval. En dan was er nog de 500 meter voor vrouwen. Beetje geamputeerd, hè, zonder Sang zonder, die alles ja. wint. En daardoor uh, neemt Beijing Wang eigenlijk de hoofdrol voor zich uh, uh, op zich uh, dit keer, uh, de hoofdrol over. Net als gisteren wint zij namelijk de Chinezen overgestapt naar de uh, Speedskating Academy in Insel... Traint nu onder leiding daar van En dat blijkt er goed te gaan. Twee uit twee voor haar dit weekend. En na de zilveren medaille gisteren wordt Thijsje Oenema nu derde. Sebastian Timmerman, dankjewel. Morgen is daar de slotdag in Erfurt. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. En eens kijken of er wat meningen te bespeuren zijn vandaag bij onze heren aan tafel. Eddie van der Leij, om met jou te beginnen. Goedemiddag en welkom. Niet de eerste Hi. keer in het forum, geloof ik, hè? Tweede keer. Tweede keer. Alleen als er ellende aan de knikker is bij FC2, ah, dan ah, wordt ik ah, uitgenodigd. Goh. En wanneer was het voor het eerst ellende aan ja. de... Ja, ontslag Adriaan zijn vorig jaar. Ja. Maar okay. nodig me ook een keer uit als ze bovenaan staan of zo. Hè? Dat ja. ja, dan moet ze dat wel doen. Want ja, nee, dat, dat is wel een regelmatig niet meer zo. Nee, natuurlijk. regelmatig gebeurt. Vaker wel dan niet. Ja, jij bent uh, een, Twente, een Twente watcher in, uh, in allerlei soorten en maten. Want je werkt voor het AD, je bent hoofdredacteur van Twente Sport Magazine en ook nog van twentesport.com. Jij weet dus alles van Twente. Is jouw sportmoment van deze week ook iets met Twente? Of juist niet? Indirect. Uh, vorige week, zaterdag, won mijn zoontje Igor, met de ijshockeyers van uh, Enschede Lions. De altijd lastige uitwedstrijd tegen Kodiaks Groningen met 0-15... En ik had mezelf voorgenomen, ik moest die dag in het 05. noorden. van het 0-15. Ja. Ja, met één doelpunt en vier assist van Igor. En uh, ik had mezelf voorgenomen, ik ga naar het noorden. Uh, ik moest die avond bij Heerenveen FC Twente zijn voor het AD. En ik wilde uh, 100% doelpunten zien van Twentse Makelij. Dus met andere woorden, die had ik in mijn zak. Ja. En uh, vervolgens uh, reisde ik af naar uh, Heerenveen. En daar heb ik er eentje kunnen bespeuren. Dat was te weinig voor SC Twente. Maar het moment van de week, dat ligt dus voor mij in Groningen. Nou heren, we hebben het hoogtepunt van deze uitzending gehad. We kunnen naar huis, denk ik. Tom ja. Gerbrands, goedemiddag. Goedemiddag. Kan je hier overheen als uh, directeur van AZ? Wat was jouw hoogtepunt moment niet, van deze week? Niet, niet qua doelpunten, dat laat het duidelijk nee. zijn. Uh, ja, meestal kiezen ik er die niks met AZ te maken heeft... maar het was toch wel de halve finale, uh, AZ-Ajax uh, 0-3. In de arena. En uh, ja, voor ons is dat ontzettend belangrijk dit seizoen. Want uh, wij zijn weer heel wisselvallig. Dus onze kans Europees voetbal neemt weer toe. Ja, daar zaten nogal wel wat dingetjes aan die wedstrijd om te bespreken. Dat gaan we natuurlijk ook straks doen. Wat sprongen er voor jou? Behalve dan dat jullie naar de finale gaan het meest bovenuit. Wat was het opvallendste aan die wedstrijd? Nou ja, gewoon eigenlijk voor ons laatste kwartiertje. Was het, ik was geen geweldige wedstrijd volgens mij. Nee, van A6 zei van het niet. Aan. En Van a ik zei het voor mij ook nee. niet echt. En het laatste kwartier, ja, dan hoop je van nou, misschien wordt het nog verlengen, of, uh, maar goed, toen viel er denk ik twee of drie doelpunten, wel wat geflateerd denk ik, als ik heel eerlijk ben, maar goed, uh, we, we hebben gewonnen en daar ging het even om. Ja, straks daarover meer. Ja, Tom Boot, ook goedemiddag. Wat was jouw sportmoment van deze week? We gaan het wel over twente, Eddy. Ja. Um, McLaren is opgestapt als trainer. Dat weten we al zo langs mijn hand. Voorzitter Münsterman was zeer verrast daarover en ook teleurgesteld. Dat vertelde hij nog in pauw. En wat, Witteman? En wat schetst mijn verbazing, dat hij een gouden handdruk meekrijgt. Nu ben ik toch al erg wanend als ik het over bonussen en gouden handdrukken hoor. Ik vind het legitieme diefstal in het algemeen. Hm. Een kleine man krijgt dat uh, nooit. Maar waarom een gouden handdruk als iemand zelf opgestapt is? Misschien is het en, daar wel de crux. Is ja, hij wel zelf opgestapt? Nee, maar wacht even. Het, het geld... Nee, kijk, ik ben gewoon een toeschouwer en ik kijk naar het gedrag en de woorden van mensen. Dus... En die neem ik serieus. Met tranen in zijn ogen, Munsterman. En McLaren ook. Ze hebben het alle, allebei beweerd. Dus daar moet ik van uitgaan. Het geld had misschien beter naar werkeloze Twentenaren uh, kunnen gaan. Die een seizoenkaart of zo kregen. Want dat kost een hoop geld natuurlijk. En ik vind eigenlijk, als je logisch kijkt... dat McLaren contractbreuk uh, pleegt... en een boete moet betalen aan Twente. Zo, dus andersom. Uh, uh, Eddie, ik weet zeker dat je antwoord wil geven. Hou hem nog wel even voor je, want we pakken dit onderwerp nu bij de kop. Het is natuurlijk ons eerste onderwerp ook. Um, het had vorige week al kunnen gebeuren, of misschien wel de week daarvoor zelfs, maar het gebeurde dus deze week. Steve McLaren stapte op bij FC Twente. Sinds de jaarwisseling werd er geen wedstrijd meer gewonnen. En dat was voor McLaren de aanleiding om te vertrekken. Dat klopt as always, is bigger than any one individual. And um, I've looked at both sides of it, and after much thought and deliberation, I, I think it's best that, um, you know, to relieve the pressure from the team, to relieve it from the club, uh, from the board, that this is the best decision. The club can move on. Uh, the fans can get behind the team again and help them achieve what they should be achieving dat I'm sure they will. McClaren zegt uh, de club is groter dan het individu volgens hem is het beter om de druk van de ploeg af te halen door nu op te stappen op die manier kan de club verder en kunnen de fans weer achter de ploeg gaan staan en McClaren heeft er ook alle vertrouwen in dat Twente weer gaat presteren. De voorzitter dan Joop Munsterman die vond het jammer van hem had de coach mogen blijven. Nou we hebben altijd gezegd dat uh, tegen Steve uh, we don't sack you. We gaan toch niet 11 wedstrijden voor het seizoen een trainer wegsturen? Iemand nee, dit is een volwassen mens. En uh, Steve is een zeer volwassen mens en die neemt zijn beslissing. Ja, dat doet mij wel. wel. Mij wel. Ja. Nou, ik heb net nog gesproken, dus... Uh, maar goed. Het gaat zoals het gaat. Nou, Eddie, kom maar op. Hij stapt op, krijgt een vergoeding mee. Hebben we het echte verhaal gehoord? Ja... Stapt hij echt zelf op? Hij stapt. Uiteindelijk stapt hij zelf op. Maar natuurlijk onder hele grote druk van de media, van de supporters. En ook wel een beetje, denk ik, van de club zelf. Hè, want uh, het liep niet meer. Uh, het spel was niet om aan te zien. De spelers waren niet meer te motiveren om uh, tot fatsoenlijke resultaten te komen. En ja goed, dan, uh, he, dan, dan hangt er een, een, een sfeer in die club. Dat het, en, en dat valt dan ook niet meer om te draaien. En dan moet je gewoon afscheid van elkaar nemen. Is Twente in dat opzicht een hele volwassen voetbalclub geworden... zoals de, de topclubs dat eigenlijk al heel lang hebben... zoals het in het voetbal dan gaat, moet je dan officieel zeggen. Als het slecht gaat, als de resultaten er even niet zijn... dan moet de coach er dus uit. Is dat nu de druk die ook op Twente is neergedaald? Als dingen onomkeerbaar zijn... dat geldt voor FC Twente... dat geldt voor andere clubs... en vooral ook in het hoofdrecentrum... Maar hoe onomkeerbaar is het? Want wij gaan natuurlijk nu allemaal strooien... met die gegevens dat in 2013 Twente nog niet won. Ik kan me een maand herinneren... nog niet zo heel lang geleden... dat Ajax ook geen wedstrijd won. En daar blijft iedereen rustig. Nee, Ik zou bijna zeggen... er zitten heel veel argumenten aan vast... om te concluderen dat het niet meer kon. En dat begint al... Aan het begin van het seizoen ook. Hè. Dat, dat heeft te maken met de inrichting van de selectie. Uh, dat heeft ook te maken met de manier vervolgens uh, van uh, spelen... die wat angstig is over het algemeen. dat heeft te maken met blessures die zich aandienen. Sommige dingen, daar heeft McLaren grip op. Andere dingen niet. Aan sommige dingen kan hij iets doen, andere dingen niet. De discipline die liep een beetje... Uh, dat, dat ging niet goed. Uh, met allerlei dingen. Uh, er kwam een kramp in die ploeg te zitten en over de club zelf. En, en ja, hoe lang we... wist je dat eigenlijk al dan dat het misging? Waar ja. zaten de eerste scheurtjes? Nou, je zag wel dat het voetbal uh, geen ontwikkeling vertoonde. Hè? Dat, dat, zat eigenlijk, uh, dat, dat zat in het hele seizoen opgesloten. In het einde seizoen, dus eigenlijk al dan. Ja, maar dan hoop je nog dat met een aantal uh, nieuwe aankopen... Dusan Tadic, uh, Andreas Bieland, dat waren het toch uh, aankopen van enig kaliber... dat daarmee uh, zeg maar, de club een, een, een doorstart kan maken in resultaattechnische zin. En ook in het voetbal, alleen dat is niet gebeurd. Uh, de man in kwestie, Steve McLaren, is een, uh, een, een resultaattrainer die uh, wat dat betreft niet het Nederlandse voetbal uh, uh, speelt... wat wij met z'n allen graag willen zien, volgens de Hollandse school. Het is een beetje door angst ingegeven soms. Uh, spelers waren er ook niet altijd blij mee. Maar goed, dan krijg je al die facetten die krijg je bij elkaar. En, en dan uh, blijkt dus dat je eigenlijk, als je kijkt naar de resultaten... dat je uh, bij de uh, winterstop nog gewoon gedeeld koploper bent. Ja. En maar nu dan... nog, na zo'n slechte reeks, maar zes punten achter staat. Ja, dat zegt misschien iets ja. over de staat van het Nederlandse voetbal... en ja. van al die andere ploegen, maar ja, er zijn... Kijk, als het op een gegeven moment, als die club in een kramp schiet... en er uh, lukt niks meer, die spelers vallen niet meer te motiveren... Uh, ja, dan wil het niet meer en nee, dan nee, moet duidelijk. je uiteindelijk nou, is... ja. afscheid nemen. En dan is duidelijk dat je afscheid moet nemen. Maar dan nogmaals de vraag, um, is dat dan een ingefluisterd afscheid... of denk je echt dat McLaren hier zelf heeft gezegd... ik trek de deur achter mij dicht... Um, ik denk dat er gewoon een, een gesprek is geweest. Hè? Dat er, er wordt constant gepraat bij FC Twente als het slecht gaat. En dus is er op die zaterdag... Hè, we hebben het over afgelopen zaterdag is er een gesprek geweest. Nee, we hebben het over zondag, moet ik zeggen. Ja. En op maandag ging het weer, uh, ging het weer, was het weer praten geblazen. En ja, Ik denk dat, die, toch wel, ik denk dat het wel een, een soort van advies is geweest... van, van de boards van, van Mönsterman en, en zijn rechterhand Aldo van der Laan. Van, moeten we nog wel door? Kunnen we nog wel door? Ja. En denk er eens goed over na of het kan... En Joop Muntserman zegt zelf van we don't sack you. En dat wil hij ook niet voor zijn, voor zijn woord hebben waarschijnlijk. En nee, die verantwoordelijkheid wil hij niet Dat ook dragen. wel een beetje ingestudeerd toch? Het zou kunnen. Het ligt een beetje ook uh, opgesloten in het verleden. Je wilt het liefst niet op een onsympathieke manier afscheid nemen... van de trainer die jou als club het kampioenschap uh, heeft gebracht nee. in, in 2010. Dus, dus is dit dan de beste manier om het naar buiten te brengen? Dat maar zou dus, zo dat, maar kunnen. Dan blijft dus de vraag... Is dit dan ook de manier waarop het gegaan is? Dus Toen Gerbrands, als directeur van AZ, weet misschien hoe dat soort dingen werken. Komt dat vaak voor in het voetbal? Dat, we, nou, dat wij als buitenwereld horen dat een trainer opstapt... maar dat de werkelijkheid eigenlijk is dat de trainer ontslagen wordt... maar met opgeheven hoofd weg mag? Ja, nou laat ik eerst zo zeggen dat het ontzettend heftig is als je een trainer moet ontslaan. Dat is het ergste wat je kijkt kan ja. gebeuren. Dus het is iets wat je ook eigenlijk wil voorkomen. Ja, uh, wij, wij communiceren er volgens mij altijd open over. Dan hebben we hebben geen staat van dienst. We hebben één kind trainer eruit... Uh, is weggestuurd Dat is gewoon Koeman. Voor de rest een ander elf jaar niemand. Dus we hebben die ervaringen niet echt. Maar wat je wel ziet is van je zegt terecht. Je hebt de binnenwereld en de buitenwereld. En de buitenwereld kan alleen net wat Ton net vertelde. Lezen in kranten en in interviews zien wat er aan de hand is. De binnenwereld is vaak wel iets meer aan de hand. En uh, ja, uh, de, de vertrouwenslaatje is denk ik weg daar. Uh, tussen die groepen en een coach. Want dat is meestal de reden dat een coach uh, weggaat. We hebben ook van Gaal gehad die slechte resultaten haalde... Uh, en het omkeren En dat zie je op een club zelfs gebeuren. Dus er is waarschijnlijk wat meer in de hand. En, maar ik ben ook maar een krantenlezer van een collega club. Ja. Ton, het was juist op het moment van de week. Uh, heb je het antwoord al gevonden eigenlijk op de nee, vragen die heb, je had? Nee, ik heb niet? het helemaal niet. Die zegt, elke keer, ik denk dat. Ja. Dat vind ik jammer dat hij geen juiste informatie krijgt vanuit de club zelf. Uh, Misschien is het ook heel moeilijk om de echte informatie te krijgen. Ja, ja, hij heeft het over een gouden handdruk. En uh, Munsterman, de, de voorzitter, heeft gezegd van... Ja, wij zijn een nette club. En ook al stapt Steve zelf op onder de druk. Hè, onder de pressie die is gecreëerd. Door alles wat we zojuist hebben besproken. Supporters, pers, alles erop en eraan. Ja, als hij dan toch op deze manier moet vertrekken, Vertrekt, ja, dan eh, krijgt hij een financiële vergoeding mee. Dat is dan niet een afkoopsom, hè, want dat zou pas aan de orde zijn... als Twente hem eruit had geflikkerd. Maar in dit geval is het zo dat, hij, ja, dat ze op een chique manier... Eh, afscheid willen nemen, hebben genomen. En, en kennelijk bestaat dat dan nog in deze wereld. Ja. ja, maar ik vind het niet chique. Ik vind het tegenovergestelde van chique en fatsoen. Ten opzichte bijvoorbeeld van de organisatie zelf die in geldnood zit... He, of betaalt Münsterman het zelf? Dat weet ik ook niet. He, maar... Als hij zelf is opgestapt, en we hebben net gehoord, Munsterman... want wij zeggen, ik denk, met tranen in zijn ogen vond ja. hij het verschrikkelijk erg... dan zal hij ook die informatie moeten geven. En wat is er op tegen de goede informatie te geven? He, dat zou juist zijn. Misschien dat, dat het zou dan dan heel pijnlijk zijn. is dat de man die jouw uh, uh, kampioen heeft gemaakt... of in elk geval, zoals wat zei, die met ons kampioen is geworden... Mm. Uh, dat je die dan moet ontslaan een paar jaar later. Ja, er is niks pijnlijks aan. Ik kom ook uit de sportwereld. Het gebeurt, coach ja. is hired to be fired. Ja. Ja. En wees daar open over. En dan is de orde van de dag dat je een opvolger moet zoeken. Gertjan Verbeek heeft al gereageerd op um, de vraag of hij interesse zou hebben in FC Twente. Ik heb daar een hele mooie tijd gehad. Alleen op een gegeven moment uh, haalt de tijd haalt dat in. Hè. Je, je, je wordt op een gegeven moment een jaar bij Heerenveen gewerkt. Dus ja, dan verandert dat ook. Uh, uh, maar, en dan is het wel mooi als je op een gegeven moment trainer wordt in het betaalde voetbal. Dan zijn er een aantal clubs waarvan je zegt van nou, als ik ooit een keer de kans krijg... heb ik wel de ambitie om bij die club... Uh, uh, te trainen. Nou ja, dat is ook, uh, Twente is ook een mooie club. Ik zei al, ik kom daar vandaan. Ik praat nog een beetje Twents. Dus, uh, uh, dus dat, is, dat zou mooi zijn, maar dat is op dit moment uh, niet in vraag. Nou, dat laatste, dat stelt je dan denk ik gerust, want dit was zeker geen nee van Gert-Jan Verbeek. Nee, maar wij zeggen dat wel. Ja. Want we hebben een contract voor 2,5 jaar nog. Er zit een clausure in in het laatste jaar dat je naar uh, eventueel een buitenlandse club zou kunnen. En als mensen dan uh, zouden vragen, mag je weg? dan zijn wij er duidelijk over. Dat is drie letters. Nee. En dat betekent dus dat het komende seizoen, als ik je snel volg... hij sowieso nog bij AZ zit. En als het seizoen daarna een buitenlandse club komt... Nou, dat Twente, zit dus in, wat Twente wat net niet. Nee, klopt. Dan, uh, ja. dan okay. Dus is het ligt er bij directie of ze ja of nee dat tegen zich... Ja. Dus jullie zijn helemaal niet gevoelig voor wat een coach... Want hij, ja, je kan het nu niet zien, want het is radio. Maar nee. hij, hij had een bijna een glimlach van oor tot oor. Nee, maar je kan van verbetering een hoop zeggen. Maar afspraak is afspraak. En uh, met andere woorden van... Uh, op het moment dat Twente die vragen ons vertelt... dan zijn we snel klaar in dat gesprek. Nee. Ja. En dan vertellen we dat ook tegen hem en dan gaat hij vrolijk verder. Ja. Eddie, er zijn wel... al de drie clubs geweest hoor, die hem uh, hebben benaderd uit het buitenland. Ja. En dan ging het op dezelfde manier en door uh, geen seconde en dan verder. En was twee een tweeletterig woord waarschijnlijk in het Engels. Nee. No. Ja, je ja, ja, <laughs> hebt gelijk. Ja, ik moest even goed nadenken, anders <laughs> ja. wordt het verkeerd uitgelegd. Ja, klopt. Ja, uh, Eddie, uh, en het is een ze... Duitse club trouwens. Ze... Oké, okay. vier letters? Dan is het nine zelfs. Ja. Uh, zitten ze te wachten op Gertjan jan Beektaal of hebben ze eigenlijk hun pijlen op iemand anders gericht? Nou, hij is absoluut een van de topkandidaten. Uh, daar hangt liefde in de lucht tussen uh, Gert-Jan Verbeek en ja, FC Twente. Al, ja. dat, is, ja, dat is bijna genetisch bepaald. Ik bedoel, uh, Gert-Jan Verbeek slaapt elke avond in een uh, FC Twente-pyjama waarschijnlijk. <lacht> en hij vroeger, ik weet nog dat hij uh, bij zuid esmaken speelde... dat is de club in de schaduw van het voormalige Diekmansstadion. Daar kwam hij kijken bij de trainingen van, uh, van zijn grote helden... Theo Palplats, uh, Kik van der Val, uh, Jan Jeuring, uh, Epidros, met andere woorden... Ja, dat zit in zijn bloed. Dat ja. zit in zijn DNA. Maar dat gaat dus voorlopig Twente. nog niet gebeuren. Er zal een tussenpauze moeten komen. Of gewoon ja. een nieuwe coach. Wie denk je? Nou, het is zo dat uh, FC Twente heeft Alfred Schreuder, dus inmiddels aangesteld ja. als interim man. Um, die, zal, uh, die kan nog niet uh, zeg maar het hoofdtrainerschap dragen. Dat zal die wel kunnen, waarschijnlijk als hij de. Coach cursus betaald voetbal haalt vanaf 2014, de zomer. Uh, de vraag is even hoe Twente daartegen aankijkt. Haalt men iemand als gert Verbeek binnen komende zomer? Even los van het feit... Die Bumman denkt van niet. Die nee, weet zeker van niet zelfs. Nee, en dat moet ja. hij ook zeggen. Want stel nee, nou dat, dat hij het zeggen. signaal naar de supporters afgeeft... dat hij uh, zegt van uh, hij mag gaan praten, dan komt hij ongeloofwaardig over. Dus ik snap het volledig, uh, Toon, hoe je daarin staat. Um, maar, uh, ja goed, uh, een, iemand als, als Verbeek zal dan... Um, de ontwikkeling van een Alfred Schreuder in de weg staan. En ik weet niet of Twente op, op, die, op dat pad wil. Uh, nee, we wachten uh, gaan. Het af. Voorlopig is het Alfred Schreuder voor de groep. Natuurlijk onder andere met Jurie Mulder naast zich. Wij zijn uh, zometeen terug na vijf. Ik geef u nog de ruststand van de competitiewedstrijd in Spanje. tussen Real Madrid en FC Barcelona. Het is daar 1-1. Messi scoorde voor Barça. Op 1.